Drie uur. Jurje een boekraad met het NOS Journaal.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 Ja, op Lesbos wonen bijna 15.000 migranten, terwijl er maar plek is voor 3.000. Een Britse violist die vorige week zijn peperdure viool in de trein had laten liggen, heeft zijn instrument weer terug. Stephen Morris nam wel zijn fiets, maar niet zijn viool van bijna 300.000 euro mee toen hij in Londen uitstapte. Het instrument werd door een andere passagier meegenomen. Pas nadat de politie bewakingsbeelden uit de trein via sociale media had gedeeld, nam de dief contact op met de violist. Op een parkeerplaats van een supermarkt gaf hij de viool gisteren terug en bood hij zijn excuses aan. In Waalwijk is de afgelopen avond een overval gepleegd op een juwelier. Vermoedelijk drie gemaskerde mensen kwamen de zaak binnen, daarbij is mogelijk geschoten. Ze bonden de twee medewerkers die nog in de zaak waren vast met tie-wraps liepen daarbij geen ernstige verwondingen op. De politie heeft niet bekendgemaakt of de overvallers wat hebben buitgemaakt. Van hen ontbreekt ieder spoor. De politie heeft inwoners van Waalwijk via Burgernet gevraagd om tips. Het weer, er trekken buien over het land, soms met veel wind. In de loop van de nacht rustiger en het koelt af tot een graad of acht. Morgen in de ochtend buien. Later op de dag trekt een groot regengebied langzaam van zuid naar noord. En het wordt een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal.